5 uur. Het NOS-journaal. Dick ter Hark. Opnieuw aangifte tegen Gorges Zorrigierta. Kamermeerderheid voor kabinetsplan voor aparte EU-commissaris-begrotingsregels. En meer dan 40 doden bij vliegtuigcrash in Rusland. <tied> De nabestaanden van een slachtoffer van de dictatuur in Argentinië... willen dat Jorge Zoriqueta alsnog in Nederland voor de rechten komt. Ze hebben tegen de vader van prinses Maxima opnieuw aangifte gedaan. Ze willen dat hij hier wordt vervolgd... voor de verdwijningen van tegenstanders van het Fidela-regime... en voor misdaden tegen de menselijkheid. Zoriqueta was staatssecretaris en minister onder Fidela. In 2001 werd ook aangifte gedaan... maar Nederland was niet bevoegd om hem hier te vervolgen. Advocaat Zegveld van de nabestaanden zegt dat Nederland nu wel moet vervolgen, onder meer omdat verdwijningszaken tegenwoordig niet meer zo eenvoudig verjaren. De nabestaanden die in Nederland wonen wijzen erop dat Soligeta geregeld hier is voor familiebezoek en dat ook om die reden vervolging geboden is.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 De PvdA vindt wel dat Rutte nu moet toegeven dat landen bevoegdheden moeten overdragen aan Europa. De SP is fel tegen. Volgens de partij komt er nu een soort Europese tiran die in Griekenland en Portugal de baas wordt. De PVV heeft nog niet gereageerd. Pas eind deze maand wordt duidelijk of Griekenland geld krijgt van het IMF en Europa om de lopende rekeningen te betalen. Dat staat in een brief van minister De Jager aan de Tweede Kamer. De Grieken zouden halverwege deze maand de volgende 8 miljard euro krijgen uit het eerste steunpakket. Onder de voorwaarde dat ze zich aan alle gemaakte afspraken zouden houden. En dat blijkt niet het geval. Het lukt de Grieken niet om alle bezuinigingen en privatiseringen rond te krijgen. De Griekse regering heeft gezegd dat het geld in oktober binnen moet zijn... omdat de staat anders de ambtenarensalarissen en pensioenen niet meer kan betalen. Een Zweedse rechtbank heeft een besluit over het aanstellen van een bewindvoerder bij Saab uitgesteld tot morgen. Dat heeft bestuursvoorzitter Muller van de noodleidende autofabrikant gezegd op een persconferentie.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 Ten noordoosten van Moskou is een passagiersvliegtuig neergestort. Volgens de Russische autoriteiten zijn daarbij zeker 43 van de 45 inzittenden omgekomen. toestel van Russische makelei stortte neer kort na het vertrek uit de stad Jaroslavl. Over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekend. Aan boord waren leden van een ijshockeyteam... die onderweg waren voor een wedstrijd in de Wit-Russische hoofdstad Minsk. Somalische piraten hebben een Deens gezin na ruim een half jaar gijzeling vrijgelaten. Ook twee Deense bemanningsleden zijn weer vrij. Het schip van het gezin werd in februari gekaapt door piraten voor de kust van Somalië. De vader, moeder en drie kinderen tussen 12 en 16 jaar en de bemanningsleden maken het volgens de Deense autoriteiten naar omstandigheden goed en zullen snel naar huis gaan. Of er losgeld aan de piraten is betaald is niet bekendgemaakt. De Universiteit van Tilburg heeft een hoogleraar op non-actief gesteld... omdat hij in zijn publicaties vervalste gegevens heeft gebruikt. Volgens het college van bestuur heeft hoogleraar Stapel... daarmee een ernstige inbreuk gemaakt op de wetenschappelijke integriteit. Stapel is in Tilburg hoogleraar Cognitieve Sociale Psychologie. De Tilburgse universiteit heeft een commissie ingesteld... die gaat onderzoeken bij welke publicaties er geknoeid is met gegevens.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 Het weer dan nog, vanavond nog een enkele bui. Morgen opnieuw bewolkt en kans op regen. Het wordt al ongeveer 17 graden en er waait een matige tot vrij krachtige westenwind. Vrijdag droog en met gemiddeld 21 graden ook wat warmer. ANWB Verkeersinformatie. Er staat bij elkaar iets meer dan 100 kilometer file. Het meeste daarvan staat in de buurt van Utrecht en ook bij Arnhem is het wat drukker. En dat is vooral te wijten aan een ongeluk. Er staat daardoor op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens... 10 kilometer tussen de afrit Oosterbeek en knooppunt Velperbroek. Maar het ongeluk is gebeurd aan de andere kant van de vangrail... richting Utrecht dus. Daardoor staat er tussen Zevenaar en Arnhem-Noord 14 kilometer. Bij Arnhem-Noord is de rechte rijstrook dicht. Iedereen praat over duurzaam ondernemen. Maar hoe lang gaan nu mensen eigenlijk mee...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 Met Lucella Carasso en Tim Overdijk. Zeven over vijf, goedemiddag. Zometeen gaan we praten met Theo de Rooij. Hij ging van het wielrennen naar het schaatsen... maar houdt het na twee maanden alweer voor gezien bij de schaatsbond. Eerst minister opstelt van Veiligheid en Justitie. Die maakt zich zorgen over de instroom van aspirant-politieagenten. Dat, <coughs> dat schrijft hij in een brandbrief aan de korpsbeheerders en korpschefs. Een brief die de NOS in handen heeft. Politiek verslaggever Michiel Breedveld... Michiel, als je die brief leest, hoe zorgelijk is de situatie bij de politie? Nou ja, de instroom van aspirant-agenten... is nog niet de helft van het benodigde aantal. Jaarlijks moeten er 1850 aspiranten aangesteld worden. En tot augustus waren dat er slechts 677. En de instroom blijft zo zwaar achter... dat het zelfs ten koste kan gaan van blauw op straat... zo schrijft de minister opstelt aan de korpschefs en de korpsbeheerders. De is aan de man, meent de minister, en dan citeer ik... met nog vier maanden te gaan moet werkelijk alles op alles gezet worden... om de doelstellingen alsnog te halen, zo schrijft hij. En waar komt het door? Is, is er zo weinig belangstelling voor vacatures bij de politie? Nou, in bij elke sollicitatieprocedure voor aspirant-agenten... zijn er meer dan voldoende gegadigden, maar die korpsen die selecteren veel te streng. Doorgaans zou 1 op de 13 sollicitanten geselecteerd moeten worden... maar de politie komt niet verder dan 1 op de 19 sollicitanten. Gemiddeld, want bij de helft van de korpsen... ligt die verhouding nog veel hoger... variërend van 1 op de 30 tot 1 op de 50 sollicitanten... die een aanstelling krijgt. Nou, een opstelte schrijft daarover... gezien de grote uitdaging van 1850 aspiranten... kunnen wij het ons niet permitteren... dat kandidaten worden afgewezen die wel geschikt zijn... Ja, en kandidaten worden dus afgewezen... terwijl ze dus wel voldoen aan de landelijke normen... maar door aanvullende functie-eisen van de korpsen worden ze dan toch afgewezen. Aanvullende functie-eisen voor aspirant ja. Waar moet je dan nou aan denken? Nou ja, bijvoorbeeld uh, op extra opleidingseisen uh, in Limburg... worden bijvoorbeeld zogenoemde groepsdynamische dagen georganiseerd... waarbij dus veel afvallers zijn. In Brabant uh, worden eigen taaltesten afgenomen, uh, eigen sporttesten. Ja, en minister Opstelten wil dat de korpsen die aanvullende eisen... onmiddellijk laten varen. Ja, en als je uh, het goed bekijkt, ja, hier zie je opnieuw een voorbeeld van de... Ja, koninkrijkjescultuur die Opstelten zo graag wil doorbreken... met de invoering van de nationale politie. Ja, en dit is politiek pijnlijk voor hem, voor Opstelten. Ja, zeker. Het is een zeer gevoelig punt voor minister Opstelten. Vooral ook omdat het te kosten kan gaan van Blauw op straat. En wat meer dan eens heeft minister Opstelten de Tweede Kamer bezworen... dat de huidige politiesterkte heilig is. Zelfs gisteren nog tijdens het vragenuurtje.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 En het is ook niet minder. Nou, dat was dus gisteren tijdens het vragenuurtje. Maar nu blijkt dat die operationele politiesterkte op termijn... dus wel degelijk onder druk staat. Ja, en dat is een gevoelige tik. Opstelten neemt de zaak daarom zo hoog op... dat hij dreigt persoonlijk in te grijpen... door gebruik te maken van wat heet de aanwijzingsbevoegdheid. En dat is een middel wat de minister eigenlijk alleen... in uiterste noodzaak inzet. Veelzeggend. Ja, en die brief was die van vandaag of al eerder? Wist hij dit gisteren al? Hij wist dit gisteren al, want de brief is van vorige week. Michiel Breedveld, daar zullen vast weer kamervragen over komen. We keren terug bij de perikelen rondom de euro. Duitse steun aan andere eurolanden is niet in strijd met de Duitse grondwet. Dat blijkt uit een uitspraak van het Duitse constitutioneel gerechtshof... eerder vandaag. Maar het parlement moet een beslissende stem krijgen... bij toekomstige hulppakketten. Wouter Meijer, correspondent in Berlijn. Er weer met spanning uitgekeken naar deze uitspraak. Met name door Merkel. Mag zij tevreden zijn? Nou ja, ze doet er nu voor erg tevreden. Ze trok vanochtend meteen die overwinning naar zich toe. Er was sowieso een debat in de bondsdag over de begroting. Dus ze kon meteen de overwinning opeisen. En volgens haar is die uitspraak precies in lijn met het beleid van haar regering. Daar had het Bundesverfassungsgericht ons heute morgen, soweit ik dat overblikken kon in de knappe tijd, absoluut Absoluut. Dat Bundesverfassungsgericht had gezegd, verantwoording en solidariteit in een transparante, durchschaubaren Art und Weise natürlich mit absoluter Mitbestimmung des Parlaments. Das ist genau der Weg, den wir gegangen sind. Ja, zegt ze, het Hof heeft ons gelijk gegeven. Ze hebben voorgesteld wat we moeten doen. En precies dat is wat wij doen. Uh, er is instemming nodig van het parlement. Dat hebben we goed geregeld. Maar ja, wat Merkel er niet bij zegt, is dat het Hof ook heeft bepaald dat het parlement vanaf nu meer zeggenschap moet krijgen. Dat er zelfs nieuwe wetten voor moeten komen om dat te regelen. En dat kan nog best lastig worden voor de komende beslissingen die ze wil nemen. En wordt dat gezien als een overwinning door de mensen die deze zaak bij het Hof hebben aangekaart? Ja, je zou kunnen zeggen dat dat hun troostprijs is. He, wat ze zien, natuurlijk, wel in dat hun hoofdargument. is dat zulke miljardensteun gewoon tegen de Duitse grondwet zou zijn, tegen de Europese regels... dat ze daarin geen gelijk hebben gekregen. Maar ook zij vinden dat ze een beetje gelijk hebben gekregen. Een van die klagers is Peter Gauweiler bijvoorbeeld... lid van de Bondsdag voor de Beierse partij de CSU. Volgens hem zijn er nu grenzen getrokken voor die noodhulp in de toekomst... en heeft de rechter ook de Bondsdag, het Duitse parlement, verplicht... om over alle komende stappen mee te praten. En moet het parlement nu dus heel kritisch meekijken hoe het verder gaat. Ja, want die stuif van het parlement wordt dus noodzakelijk, zo oordeelde het gerechtshof. Dat kun je dan misschien uitleggen... als een op de vingers van Merkel. Nou, niet zozeer op haar vingers, want zij heeft nooit geprobeerd... om het parlement helemaal te misleiden. Maar het hof heeft vooral ook het parlement zelf een opdracht gegeven. Gezegd, jullie mogen niet zomaar de regering een volmacht geven. Zeggen, er gaat nu zoveel miljard naar dat fonds. Dat wordt in Luxemburg geparkeerd. En dan kunnen, kan Europa daarmee doen wat ze willen. Nee, het Duitse parlement moet iedere keer als er uit dat fonds... dat Europese geld... Uitkeringen worden gedaan, bijvoorbeeld aan Griekenland, bijvoorbeeld aan andere zwakke landen. Dan moet de Bondsdag gewoon in ieder geval een commissie daarvan daarbij betrokken worden. Uh, dus de democratische controle die moet eigenlijk weer terugkomen. Want die komt natuurlijk heel makkelijk in de verdrukking, omdat de druk zo groot is in Europa om die landen te redden, dat er vaak geen tijd is en met het risico niet wil lopen dat het parlement een keertje nee zegt. Nou, en daar heeft het Hof in Karlsruhe vandaag een hele duidelijke grens aangesteld. Vanaf nu moet het parlement volop meebeslissen. De Bondsdag is nou eenmaal degene die erover gaat, over dat geld in Duitsland. En dat dat moet zo blijven. Wartemeyer van het Duitsland. Dank je wel. En dit zijn allemaal processen, politieke processen, juridische processen die uh, goed in de gaten worden gehouden door beleggers. Economie-redacteur Eva Wiesing, de financiële markten reageerden positief op die uitspraak van het Duitse Hof. Heeft die opgaande lijn zich vandaag doorgezet? Nou, je ziet dat uh, de opgaande lijn zich absoluut heeft doorgezet. De beurzen staan allemaal flink in de plus. De AX uh, al de hele tijd boven de 2%. En dat hebben we al lang niet meer gezien. Uh, en het renteverschil tussen Duitsland en Italië is iets teruggelopen. Dat is ook positief nieuws. Uh, en er is natuurlijk ook meer nieuws behalve dan uh, die uitspraak van het Hof. Want ook Italië lijkt zich toch iets aan te trekken van die druk van de financiële markten. En heeft toch afgesproken om wat steviger te gaan bezuinigen. En dat stelt de beleggers ook gerust. Nou, als de ene hobbel is genomen, dan dient de volgende zich alweer aan. Toch? Ja, dat beeld heb je een beetje. Het is een soort loop met die euro. Het is elke keer dan heb je één hoorde genomen. En als je even al die hordes een beetje op een rijtje ziet. Al die nationale parlementen van die eurolanden moeten nog toestemming geven aan het tweede noodpakket voor Griekenland. Dan moet er moet nog een oplossing gevonden worden voor die Finse kwestie. He, dat is er ook nog steeds niet. Dan is er die bijdrage van de banken aan dat noodpakket. Gaan genoeg banken meebetalen? Zo niet. Dan hebben we ook een groot probleem. Het zijn allemaal loshangende eindjes die echt opgelost moeten worden. Anders komt het hele steunpakket alsnog in gevaar. En dan komt morgen ook de Europese Centrale Bank weer bij elkaar. Ja, en die rol van de ECB is heel cruciaal op dit moment. Want die kopen nu en masse al die Italiaanse en Spaanse staatsleningen op. Gaan ze daarmee door? Daar gaan ze absoluut morgen over praten. Ik weet niet of ze daar ook morgen uitspraken over doen, maar het is heel belangrijk om Italië boven water te houden wat dat betreft. Je noemt Italië ook Griekenland. Dat wordt de komende tijd uh, belangrijk, want ook daar wordt gekeken of ze die lening wel uh, kunnen geven, verstrekken aan Griekenland, omdat ze de doelstellingen wellicht niet halen. Goed, Eva Wiesing, een hoop uh, voor beleggers om over na te denken en op te anticiperen, net als voor ons. Dankjewel. Absoluut. Opnieuw een uitstel voor Saab. Morgen zegt de Zweedse rechtbank ja of nee... tegen het verzoek van de noodleidende autofabrikant... om bescherming te krijgen tegen de schuldeisers. Daarmee wil Saab tijd winnen om het bedrijf te reorganiseren. Victor Muller, goedemiddag. Goedemiddag. De Nederlandse topman van Saab. Wat was voor u het doorslaggevende moment... om bescherming te moeten vragen bij de rechter? Uh, de aanhoudende instabiliteit bij de onderneming... Uh, waarbij we feitelijk volledig blootgesteld waren aan mogelijke faillissementaanvragen van individuele crediteuren. In samengang met uh, het feit dat we onze salarissen niet konden betalen, niet omdat we het geld niet hadden, want we hadden het geld wel, maar omdat dat juridisch niet mogelijk was om bepaalde crediteuren, zeg onze medewerkers, te bevoordelen ten opzichte van alle andere crediteuren. Dat bracht ons in een situatie dat we bescherming moesten zoeken tegen alle crediteuren. En het bijkomend effect daarvan is dat de medewerkers nu betaald kunnen worden uit het Zweeds staatsgarantiefonds eh, dat, dat salaris betaalt ten tijde van een reorganisatie. Dat valt nog te bezien natuurlijk, daar moet de, de Zweedse rechtbank bezien, eerst morgen uitleggen. Ja, de uitspraak daarover is pas morgen om twee uur. Op het moment dat het personeel wacht op het salaris van augustus, de productie van auto's al maanden stil ligt, waren het vooral de toeleveranciers die bij u het water aan de lippen deden stijgen? niet. Nee, het waren voornamelijk het feit dat we onze medewerkers niet konden betalen, wat uh, bij ons doorslaggevend was. Hoeveel geld heeft Saab nodig om de komende dagen, weken, misschien maanden, te kunnen overleven? Wel, uh, geld is uh, zeer afhankelijk, de hoeveelheid geld is zeer afhankelijk van wat we tijdens de reorganisatie ervan uitgaande dat de rechtbank ons verzoek toewijst, uh, willen gaan doen. Uh, als we willen blijven hibernaten, in winterslaap willen blijven zoals we nu zijn, heb je aanzienlijk minder geld nodig dan als je wil besluiten om de ...productie snel op te starten. En uh, of we dat wel of niet kunnen doen... ...is afhankelijk van hoeveel geld we kunnen uh, verkrijgen van investeerders... ...om die zogenaamde brugfinanciering te doen. En uh, u Maar moet geld, krijgen dat is, uh, geld, krijgen geld krijgen van investeerders... ...en voor ...geld krijgen van investeerders... ...voor hoeveel gast staat u bij de toeleveranciers een krijt? 150 miljoen. 150 miljoen? Uh -huh. En dat verwacht u te krijgen van investeerders? Nou, ik krijg, nee, dat weet ik dat ik krijg. Want ik heb namelijk al een deal met Pangda en Youngman. En is... ik krijg 245 miljoen. Wat ik, en ik hoef die investeerders tijdens de reorganisatie helemaal niets te betalen. Dat is nou juist de essentie van de reorganisatie. Maar wacht even. Ik... Twee Chinese partijen met wie u een deal hebt gesloten op 4 juli. Die bereid zijn om 245 miljoen euro in uw bedrijf te steken. Waarmee nee. ze een meerderheidsbelang krijgen. Nee. En dat geld wordt gebruikt om de 150 miljoen die u schuldig bent aan de toeleveranciers te kunnen betalen. En hoe kunt u dan het bedrijf weer levensvatbaar maken? Nou, dat is dan niet zo ingewikkeld, want je betaalt. En vanaf dat moment krijg je weer uh, supplierkrediet. krijg je weer uh, normale betalingstermijnen... als de meerderheid van de aandelen in handen is van grote, twee grote Chinese partijen. En dan wordt je werkkapitaal weer uh, uh, acceptabel. Het belangrijkste is dat je zo snel mogelijk weer in productie gaat. En daar heb je geld voor nodig tijdens de reorganisatie. En dat probeerde ik u net uit te leggen. Tijdens de reorganisatie heb ik met die 150 miljoen van de crediteuren even iets te maken. Want die worden namelijk uitgesteld tot het moment dat je uit de reorganisatie gaat. En dat is het moment waarop het geld van die Chinese partij, die 245 miljoen euro binnenkomt om daar te komen tot op dat punt heb je een brugfinanciering nodig. En de hoeveelheid geld die ik kan aantrekken voor die brugfinanciering... bepaalt of ik wel of niet tijdens de reorganisatie al in productie kan gaan. Maar hoe hard is de deal met die twee Chinese partijen, Pangda en Yongmen... die nog toestemming moeten krijgen van de Chinese overheid... om te kijken of dat wel mag, dat deze partijen met uh, uw bedrijf in zee gaan? Dat is ja. ergens in oktober de verwachting. Maar nu met deze nieuwe stap, waarbij u bescherming vraagt bij de rechter... tegen de schuldeigers, neemt daarmee dit niet de, de waarde van uw bedrijf af... En kan de aarzeling bij de Chinese partners toenemen? Nou ja, uh, die vraag hebben we uiteraard ons uiteraard ook gesteld. En we hebben die vraag neergelegd bij diegenen die over dit soort zaken een, uh, een expert advies kunnen uh, geven. En de conclusie, na extensief overleg, is dat het proces met de Chinese overheid... Uh, om de toestemming te verkrijgen voor deze transactie, niet wordt belemmerd of uh, verslechterd door uh, de reorganisatie aanvragen. En anders hadden we het waarschijnlijk niet eens kunnen of willen doen... want dan had je het kind met het badwater weggegooid. Wij denken, in tegendeel... dat het hebben van een gestructureerde en ordentelijke uh, afsprakenregelingen... met, met uh, onze crediteuren de kans op het verkrijgen van die toestemming eerder verhoogt dan verkleint. Wat als de rechtbank morgen nee zegt? Is het al voorbij? Mm, dat zou zeer ongelukkig zijn. Dan zijn er nog wel wat uh, uh, alternatieven denkbaar. Maar... Uh, je bent dan wel weer volstrekt, uh, laat ik zeggen, blootgesteld aan uh, uh, mogelijke uh, faillissementaanvragen die uh, je onderneming zwaar in gevaar brengen. Met name die van de vakbonden. Laat ik vooropstellen, de vakbonden zijn onze grootste bondgenoten, maar uh, zij moeten om uh, hun uh, leden salaris te kunnen laten krijgen, het faillissement van de vennootschappenwerkstelligen. Want anders klink... komen die uh, leden niet in aanmerking voor uh, betalingen uit het staatsgarantiefonds. Dat, dat klinkt niet erg overtuigend, zoals u het antwoord formuleert. Mag ik u nogmaals vragen, als morgen de rechtbank nee zegt, is het spel dan uit voor Saab en voor Victor Muller? Nee, nee, want ik uh, net vertel u net dat we een aantal mogelijk hebben die er nog zijn, maar dat het wel een hele moeilijke situatie wordt. Is we wachten af. Morgenmiddag, Victor okay. Muller van Saap hartelijk dank. Ja. Zometeen na half zes het afgebrande bedrijf Chemiepak gaat een doorstart maken. Niet in Moerdijk trouwens, maar in oud -Gastel. Na half zes de curator. Het verkeer rond tien voor half zes, bijna weer bij Helene Geest. Er zijn vanmiddag vooral problemen rond Arnhem door een ongeluk bij Arnhem Noord op de A12. Dat levert op de A12 zelf in beide richtingen files op van ruim 10 kilometer... maar het is inmiddels ook behoorlijk vastgelopen op de N325. Van Arnhem naar knel, uh, knooppunt Velperbroek 5 kilometer... Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdijk. Er is opnieuw aangifte gedaan tegen Jorge Sorigieta... de vader van prinses Maxima. Dat is gebeurd door nabestaanden van een slachtoffer... van het Fidela-regime in Argentinië. Sorigieta was destijds staatssecretaris onder Fidela. Hoogleraar internationaal humanitair recht Liesbeth Zegveld... is de advocaten van de nabestaanden. En Menno Reemmeijer is verslaggever Koninklijk Huis. Menno, in 2001 is een aangifte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 En, en wat staat er dan in de aangifte over de vader van prinses 39 pagina's lang, eh, Lucella. Het is niet niks vatten wat er zo over staat. Samen, maar Mendo. om het samen te vatten is eigenlijk heel simpel. Hij heeft ooit toegegeven, min of meer, dat hij van drie gevallen wel wat had gehoord. Eh, de, de, de aanklagers nemen daar geen genoegen mee. Die geloven dat niet. Eh, die zeggen, het was een, een, een, een, een regime dat, dat, dat uitging van repressie. Eh, en, en daar moet hij van geweten hebben. Want een belangrijk deel daarvan was ook het landbouwbeleid. Maakte deel uit van die eh, repressie omzaak. Om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 Uh, wij hebben onze eigen wetten en regels. Wij vervolgen uh, ook lagere uh, personen voor allerlei internationale misdrijven. En het gaat niet aan om dan een, uh, een, een, een, een mogelijke verdachte op een hoger niveau te laten lopen.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 Twee maanden was hij in dienst bij de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond. Theo de Roy, voormalig directeur van de Rabobank Wielerploeg. Hij moest met de Nederlandse schaatsers voor succes gaan zorgen... met de ploegenachtervolging. Dat was een onderdeel waar het de afgelopen jaren zo nu en dan mis mee ging. Maar goed, de Roy vertrekt alweer. Goedemiddag, meneer de Roy. Goedemiddag. Was het zo erg daar bij die schaatsers? Nee hoor, uh, absoluut niet. Uh, we hadden al een aanzet gemaakt met, uh, met het, uh, het smeden van enkele mooie plannen. Ik had te maken met een paar mooie mensen zoals uh, Erbe Wendemars en Koning. de Koning. En, uh, ja, we hebben een paar zeer inspirerende sessies gehad. en uh, We zagen al veel mogelijkheden en aanknopingspunten om, uh, om een traject in te zetten... dat, uh, dat zou kunnen leiden tot, uh, tot het maximale succes in 2014. Ja, toch was er vanuit schaatsers en coaches kritiek op uw aanstelling. Ze voelden zich er niet bij betrokken. U zou meer van, van wielrennen houden dan van schaatsen bijvoorbeeld. Dat heeft er niks mee te maken dat u nu weggaat. Nee, dat heeft er niks mee te maken, want uh, ik, ben wel, ik ben wel wat gewend hoor, in mijn, uh, in mijn beroepsleven. Dus, uh, en het ging ook vooral om, uh, om de gevolgde procedure, zoals ik dat heb begrepen. Maar ik heb van de KNFB destijds het vertrouwen gekregen. En uh, ja, we hadden al een paar, een paar sessies achter de rug. En uh, ja, het heeft ook even tijd nodig om, uh, ja, om de zaken uit te zetten. Om uh, kennis te maken met iedereen. En, uh, maar goed, dat, dat, uh, dat was voor mij. Totaal geen overweging. Dat nee. was vooral het... Uh, ja, want het we komen nu bij het punt. Wat is er zo mooi dat u dit schaatsen achter u laat? Nou ja, ik ben al met wat mensen... Met een klein team... En uh, met zakenpartner Joop Schuiling... En met, een, uh, met een klein team van een totaal vijf mensen... Zijn we al 2,5 jaar bezig een elektrische fiets te ontwikkelen... Waar ik drie jaar geleden het, uh, een ideetje voor kreeg. En uh, ja, we hebben keihard gewerkt om uh, op de Eurobikebeurs... Dat is de grootste beurs... Uh, fietsenbeurs ter wereld en ook de belangrijkste. Hard gewerkt om daar uh, te kunnen staan. Het is allemaal wonder dat we daar stonden. Want er is een wachtlijst van drie jaar. Dus uh, als kleine startende ondernemer zijn we er toch tussen gekomen via het relatienetwerk. En, ja, dan dien je uh, je fiets in voor, uh, voor de innovatieprijs, zeg maar. Voor de Eurobike Award. En dan is het eigenlijk al wonder dat je, dat je product wordt geaccepteerd. En het wonder is nog groter als je dan... Uh, tussen de 59 prijswinnaars behoort van de 430 uh, inzendingen over 17 categorieën en als je dan tijdens een feestavond of woensdagavond uh, te horen krijgt dat je ook nog een Golden Award wint uh, met je product, ja dat, is, ja dat is gewoon ongekend. Dus u wilt uw energie gaan steken in de verdere hè, ontwikkeling van, van die fiets en, en neem ik ook aan het commercieel uh, verder brengen van die fiets, uh, dan denk ik dat kan meneer De Roy toch wel combineren met dat schaatsen? Nou, wij moeten hier in Nederland nu een heel uh, bedrijf van opzetten. Uh, dat moest natuurlijk ook al voor de Eurobike. Maar we hebben, nu, we hebben vorige week zo'n enorme lawine aan belangstelling en aanvragen over ons ingekregen. En ook uh, bedrijven die met ons mee uh, richting Azië willen. Om, uh, om, daar ook, uh, om daar ook productielijnen op te zetten. Dat, ik zal de komende maanden zal ik veel in, uh, in Azië te vinden zijn. Om, uh, om daar ook de zaken op te zetten. Dat moet ook in Nederland gebeuren. Uh, TDR moet natuurlijk binnen. Binnen enkele maanden een, een goed uh, lopend bedrijf zijn. Met, uh, ja, met mensen voor service, met mensen voor inkoop, verkoop. En dan moet straks in, in Taiwan moet er een, uh, okay, een, een, een goede productielijn worden opgenomen. Druk dus, veel. Uh, ik begrijp het, u gaat weg bij de schaters. U, ja. u, u heeft daar even mogen kijken in de keuken. Eén hele korte tip voor de ploegen achtervolgers: wat gaat u ze meegeven? Um, eerlijk, uh, efficiënt en uh, snel met elkaar communiceren en uh, gewoon eerlijk zijn aan elkaar dat waren ze niet. Nou, ik denk dat dat, uh, dat, nou, dat, uh, denk dat, dat uh, korte communicatielijnen en elkaar vertrouwen en met z'n allen geloven in het succes en daar uh, afspraken over maken en die ook verstand doen. Okay. Ik denk dat, je da dat we dan al heel eind zijn. En ik Meneer de Hooi, ja. Lessen trekken uit het verleden en er zijn heel <lacht> veel wetenschappelijke analyses uh, en lessen. Te Trekker trekken uit, uh, uit het verleden. Dat geeft u ze nog even mee. Meneer de Roy, ja. ik dank u wel. Succes met de fiets. Graag gedaan. Dag. Dag.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 Er trekken heel wat buien over het land. De zwaarste in de noordelijke helft. En daar waait het ook het hardst. Windkracht 7 komt nog voor op de wadden. Geleidelijk aan gaat de wind iets liggen. Maar die buien zullen niet afnemen. Ik denk dat de bevolking alleen nog maar dikker wordt. En dat het gewoon eigenlijk... De geïsoleerde buien overgaan in gewoon perioden met regen. Dat hebben we de komende nacht. Het wordt daarbij niet kouder dan een graad of 13. En morgen overdag hebben we het precies hetzelfde weer. En vooruit. Dan mag het 15, 16 graden worden. Geleidelijk zwakt die wind wat af tot windkracht 4 boven land en windkracht 5 aan zee. Maar we zullen het ermee moeten doen. Vrijdag en zaterdag is er nog wat minder wind... Uh, windkracht 3 gemiddeld. Dat is niet onaardig, want er komen ook wat meer opklaringen tussen de buien door. En met name zaterdag, dan gaat de temperatuur omhoog. En met name zaterdag, zoals een hele aardige dag kunnen worden... met niet al te veel buien. Met wat zon ertussendoor, dan kan het 3, 24 graden worden. En dat zou wel eens de mooiste dag van deze week kunnen zijn. Want zondag nemen de buien toe. Het gaat ook weer wat harder waaien. Maandag en dinsdag gaat het nog wat harder waaien. Nog meer buien, dan zakt de temperatuur weer naar 20 graden. En dan zitten we weer bij dat wat we gewend zijn. ANWB Verkeersinformatie. Het is een normale spits, alleen rond Arnhem is het verkeer behoorlijk ontregeld... en dat heeft te maken met een ongeluk op de A12. Daar staat er van Utrecht naar de Duitse grens op die A12... 8 kilometer tussen Knopend Grijshoort en Westervoort... De andere kant op richting Utrecht dus, tussen Zevenaar en Arnhem-Noord, 11 kilometer. Daar gebeurde dat ongeluk. Alle rijstrokken zijn inmiddels net weer eh, vrijgegeven. Op de A50 van Os naar Arnhem is het verkeer ook vastgelopen door dat ongeluk... tussen Renkum en Knopend Grijswoord, 5 kilometer. En datzelfde geldt voor de N325 van Arnhem naar Knopend Velperbroek... tussen het Gelredoom en Knopend Velperbroek, 5 kilometer.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 7 over half 6. Goedemiddag. De 17e etappe in de Ronde van Spanje is afgelopen. Gio Lippens. Gio met een winnaar die al eerder als eerste over de streep kwam. Nou ja, in ieder geval een man die ook uh, ooit in de rode trui uh, reed. Hè? Christopher Froome, die uh, man uit, uh, ja, waar is hij geboren? In Nairobi, in Kenia. Had wel een uh, Engels paspoort, ging naar Zuid-Afrika en is uiteindelijk voor, uh, voor uh, Engeland gaan uh, fietsen. Maar hij heeft weer succes hoor, want uh, hij is de man die de etappe won. Hij is overigens ook de man die een vergeefse aanval uh, pleegde op de rode trui van Juan José Kobo, want dat was natuurlijk het gevecht op die slotklim, de Peña de Cabarga. Een heel stijl ding, zes kilometer lang, net boven Santander. Als je boven bent, dan kun je zo de oceaan zien liggen, dan kun je zo de haven van Santander zien liggen. Maar eh, op die slotklim probeerde hij het wel. Hij was eigenlijk de enige die echt de aanval opende op Kobo. Kobo kwam langs, zij kwam er zelfs overheen. En toen uiteindelijk op de finish was Froome toch de snelste 1 seconde voor Kobo. En het mooie is dat Froome daarmee wel tijd heeft teruggepakt voor het algemeen klassement. Hij is dichterbij gekomen. Hij stond namelijk op 22 seconden voor de start van deze etappe. En nu staat hij op 13 seconden van Juan José Cobo. Die de aanval dus heeft afgeslagen. Maar we krijgen toch nog een paar pittige dagen met een aantal aardige klimmetjes. Uh, alleen geen aankomstberg op meer. Dus of de verschillen aan de finish nog zullen ontstaan, dat is maar de twijfel. Een uh, man die het ook bijzonder goed deed was uh, Bouke Mollema. Hij werd namelijk derde. Pakte ook alweer bonificatieseconden, En hij kruipt steeds dichter toe naar het podium. Naar die derde plek van Bradley Wiggins. Het is niet veel meer hoor. Uh, 24 seconden is het uh, verschil nog tussen Bradley Wiggins en Bouke Mollema. En dat zou toch nog wel kunnen gaan gebeuren in de komende dagen. Ook mooi nieuws voor Bouke Mollema. Hij had rode trui al een keer in zijn bezit. Toen hij uh, met één seconde voorsprong aan de leiding ging in deze Vuelta. Hij heeft de witte trui een aantal dagen in zijn bezit gehad. De trui van het combinatieklassement. En de rode trui is natuurlijk van het algemeen klassement. En vanaf vandaag rijdt hij in de groene trui... want hij is de leider in het puntenklassement. Heel goed. Negatieve nieuws is... minder goede nieuws... Wout Poels net uit de top 10 weggeduikeld. Geen aanval op een etappe overwinning vandaag. Het lukte hem helemaal niet. Hij kwam toch een eindje erachter over de streep. En hij duikt net uit de top 10. Staat nu 11e in het klassement. Gio Lippens was dat ook over de Ronde van Spanje. Chemiebedrijf Chemiepak, eind augustus failliet verklaard... maakt een doorstart, niet op de afgebrande hoofdlocatie in Moerdijk... maar in Oud-Gastel, dicht in de buurt iets ten noordwesten van Rozendaal. De broer van de voormalige directeur Gerard Spiering wordt de nieuwe directeur. Thijs Schraven, goedemiddag. Goedemiddag. Curator van Chemiepak. Blijft de naam hetzelfde? De naam zal niet hetzelfde blijven. Wat wordt de nieuwe naam? Uh, de handelsnaam is mij niet bekend, maar de vennootschap die de, uh, de activiteit heeft overgenomen is RKS BV. En dat nieuwe werk, die nieuwe vestiging in Gastel, zal het werk daar vergelijkbaar zijn met wat daar daarvoor in Moerdijk werd gedaan? Nee, die, die locatie in Oudgastel, daar was Chemiepark Nederland al gevestigd en verrichtte daar ook al activiteiten. En die activiteiten hebben ze na de brand in Moerdijk voortgezet. En een gering deel van de activiteiten die in Moerdijk plaatsvonden hebben ze verplaatst naar oudgastel. In Oudgastel hadden ze geen uh, milieuvergunning voor de uh, chemische uh, gevaarlijke stoffen. Dus dat hebben ze in Oudgastel niet gedaan. En dat zullen ze nu in de toekomst ook niet doen. Ervan uitgaan dat ze daar niet zo'nzelfde milieuvergunning krijgen. Wat voor bedrijf wordt het dan? Uh, hetzelfde uh, bedrijf wat, wat wij in Oudgastel al hebben uh, zeg maar geëxporteerd vanaf uh, de datum van de brand. En daarvoor uh, deden ze in uh, overigens ook, ook al die activiteiten. Uh, wel ompakking, maar niet met die brandgevaarlijke stoffen. Nou, herinner ik me die brand was, zeg maar, tot op de grond afgebrand in Moerdijk? Als curator hebt u gekeken wat er nog in de boedel zat. Wat zat er na nou, die brand nog in de boedel? De locatie in, uh, in Moerdijk, daar ben ik zelf gaan kijken. En dat, uh, uh, uh, dat was inderdaad één grote puinhoop. Maar die locatie zat niet meer in de boedel. Want dat overwonend goed werd door Gemipak Nederland BV gehuurd van een andere vennootschap. En die huurovereenkomst was kort voor faillissement geëindigd en de locatie ook opgeleverd. Dus dat trof ik niet aan in de boedel. Wat ik wel heb aangetroffen uh, uh, is eigenlijk alleen maar immateriële activa, moet u denken aan uh, een klantenbestand, wat lopende orders en wat onderhanden werk. Debiteuren, dus vorderingen op, uh, op derde en uh, een klein beetje voorraad, maar die voorraad dat is, zijn meer verbruiksartikelen en heeft niets van doen met de uh, goederen die zij verpakken of onpakken. Zijn de klanten inmiddels niet naar andere relaties gegaan? mij niet bekend. Uh, het klantenbestand uh, is verkocht en overgedragen en of die klanten zaken blijven doen of willen gaan doen met RKS en de zaken blijven doen met, uh, met uh, Hans Pieren in dit geval is mij niet bekend en daar heb ik als curator uiteraard ook geen enkele garantie voor gegeven. Maar dat heeft wel te maken natuurlijk met de schuldeisers. Na de brand bijvoorbeeld heeft de gemeente claims ingediend. Is deze doorstart ook goed nieuws voor de schuldeisers dat bijvoorbeeld eventuele claims van de winst in dit nieuwe bedrijf RKS betaald kunnen worden? Nou, de claims zitten nog in, het, uh, in, in de failliete boedel, dus blijven bij de failliete boedel achter. Um, of het goed nieuws is voor de schuldeisers, uh, deze verkoop zal ze, uh, op zich weinig zolaas bieden... omdat de verkoopopbrengst relatief gering is ten opzichte van de totale schuldenlast. Um, uh, of er nog andere middelen in de boedel komen, hangt af van verdere omstandigheden uh, in het faillissement. We denken vaak aan overleg met de verzekeringsmaatschappijen. Of misschien wel procedures met verzekeringsmaatschappijen. Dus dat moet nog worden afgewacht. Um, maar het is niet zo dat uh, de doorstarter, dus in dit geval RKS BV, de schuld heeft mee overgenomen of verplichtingen mee heeft overgenomen. Ja, dan hebben we begrepen dat de nieuwe directeur... ook al bij ChemiePak werkte toen de brand uitbrak. Mocht nou uit uw onderzoek blijken dat ChemiePak fouten heeft gemaakt. Kan de nieuwe directeur dan daar dan nog mee te maken krijgen? Eh... Um, kunnen zijn als het hem zelf iets te verwijten valt. Hij was geen directeur bij Geemin Nederland BV, voor zover mij bekend is. Uh, dus als er sprake zou zijn van bestuurdersaansprakelijkheid, aansprakelijkheid, uh, waar ik overigens nog, niet naar, uh, nog geen onderzoek naar heb ingesteld, maar dat kan hem niet worden verwijten, want hij was, uh, was geen bestuurder. Maar misschien zijn er andere redenen om aan te nemen dat hij wel ergens aansprakelijk was. En in die zin zou dat op hem kunnen, kunnen overslaan, maar vooralsnog heb ik daar geen aanleiding uh, voor. De oude directeur, waar Natuurlijk nog onderzoek naar loopt. Krijgt die nog een rol bij het nieuwe bedrijf? Is mij niet bekend. Is het mogelijk? Zou het zou mogelijk kunnen zijn. Dat is geen probleem? Op zichzelf niet. En qua aansprakelijkheid ja. dan? Als hij aansprakelijk zou zijn voor, uh, uh, voor verplichtingen van Chemiepark Nederland BV... dan zou het zo kunnen zijn dat hij daar dus op aan wordt gesproken... en dat hij uh, uh, die verplichting moet nakomen... Overigens heb ik wel begrepen dat hij ook rechtstreeks aansprakelijk is gesteld door derden, uh, dus andere partijen. Uh, en als hij aansprakelijk is en blijft en ook dat uh, rechter zodanig oordeelt, dan zal hij uh, daaraan moeten voldoen. Thijs Graven, dank u wel. curator van chemiepakket, het bedrijf, heet AKS. Graag gedaan. Dan gaan we naar Rusland, want in de stad Jaroslavl is een passagiersvliegtuig neergestort. Daarbij zouden zeker 43 mensen zijn omgekomen. Twee zouden er nog zwaar gewond uit de wrakstukken zijn gehaald. Ze behoorden allemaal tot de plaatselijke professionele ijshockeyclub. Correspondent Kisha Hekster in Moskou. Kisha, is, is bekend wat er gebeurd is, hoe dit uh, vliegtuig is neergestort? Nee, dat is nog niet uh, bekend. Er wordt van alles geroepen, variërend van uh, dat er technische mankementen uh, aan het vliegtuig zouden zijn... Uh, ...via een menselijke fout van de piloot wordt er gezegd... Uh, ...en ook tot aan uh, dat het vliegtuig tegen een antenne zou zijn opgevlogen... ...net nadat het was opgestegen, daardoor een brand is gevlogen. Er zijn nu uh, onderzoekers ter plaatse die moeten gaan vaststellen wat er precies gebeurd is. En voorlopig moeten we het doen met de feiten zoals we die tot nu toe kennen... Het toestel was Russisch, een JAK 42, relatief nieuw, sinds 1993 vloog het. Het had 45 mensen aan boord, van wie 11 buitenlandse spelers ook die voor locomotief speelden, uit onder andere Zweden, Canada en Duitsland. En het toestel is vanmiddag rond 2 uur neergestort in de wolga. Dat heeft geleid tot 43 doden, twee overlevenden die er inderdaad heel slecht aan toe zijn. Een van hen is een lid van de bemanning, een ander een speler van locomotief, Jaroslavl, over wie nu net bericht binnenkomen dat ook hij zou zijn overleden. En waar naartoe waren ze op weg? Ze waren opgestegen op weg naar Minsk, de hoofdstad van Wit-Rusland... waar ze morgen de eerste wedstrijd zouden gaan spelen in een uh, toernooi... met een aantal andere voormalige Sovjet-Unie-landen. En Lokomotief Jaroslavl, die club, dat is in Rusland echt een begrip... want het is een van de topclubs hier in het ijshockey. Ze zijn drie keer Russisch kampioen geweest. Twee keer tweede, vier keer derde, waaronder vorig jaar nog. En ijshockey, dat is hier net zo populair als uh, voetbal in Nederland. Dus het is... Denk ik echt niet overdreven om te stellen dat er een hele topclub is weggevaagd door deze ramp. Inclusief de trainers, de artsen. En ga zo maar door. Echt een drama. Het doet me denken aan het ongeluk met Surinaamse voetballers bij Paramaribo een tijd geleden. Een voetbalelftal van Manchester United die een keer in, bijna in zijn geheel omkwam. Hoe is in Rusland gereageerd op de dood van dit hele team? Iedereen is in een shock natuurlijk, want uitgerekend vandaag zou het nieuwe ijshockeyseizoen beginnen. Het Russische, het Russische kampioenschap dus. Dat is altijd een heel spektakel met de openingswedstrijd live op de televisie. Dat was nu ook zo, maar toen de eerste berichten kwamen over het ongeluk... zag je die spelers op het veld een beetje zenuwachtig heen en weer schaatsen. Allemaal in afwachting van wat er nou aan de hand was... En toen duidelijk werd hoe rampzalig het was, toen sloeg echt de verbijstering toe. De wedstrijd werd afgelast, er waren duizenden huilende mensen te zien op de tribunes. En de Russen, ja, ze houden eigenlijk allemaal van IJshockey. Ze zijn echt in shock op dit moment. Kiesa Hekster over het ongeluk, het vliegtuigongeluk dat aan 43 mensen het leven kostte. Zometeen, elk jaar, is er weer gedoe over het publiceren van de miljoenennota. Nou, Het kabinet heeft er genoeg van, wil volgend jaar het weer anders doen. Echt waar. 13 voor 6. De stand op de Nederlandse wegen. Helene geest. De meeste files en de langste files staan bij Arnhem. Maar er is zojuist ook een ongeluk gebeurd op de A12 van Utrecht naar nee, op de A12 van Den Haag naar Utrecht moet ik zeggen. Dat ongeluk is gebeurd bij Reewijk. De weg is weer vrij, maar er staat nog wel 5 kilometer file. En dat leidt ook tot file op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Bij Moordrecht 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journal. Het Lucella Carrasso en Tim Overdijk. De Universiteit van Tilburg heeft met onmiddellijke ingang een hoogleraar sociale psychologie, Stapel, op non-actief gezet. Hij zal ook niet meer terugkeren daar. Stapel wordt er namelijk van beschuldigd dat hij in zijn publicaties verzonnen gegevens heeft gebruikt. Filip Eilander is uh, rector Magnificus van de Universiteit van Tilburg. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, staat dat echt vast dat hij uh, verzonnen gegevens heeft gebruikt? Nou, wat wij hebben laten, dat staat ook in het persbericht. Wij hebben vastgesteld gezamenlijk dat er sprake is van uh, gefingeerde data. Dus dat betekent dat op sommige terreinen hij, dat het onderzoek hij in feite niet heeft plaatsgevonden. Maar dat de gegevens uh, wel zijn gebruikt in publicaties. En dat is natuurlijk wetenschappelijk iets wat je absoluut niet kunt doen. Dus dat is een zeer ernstige inbreuk op de wetenschappelijke integriteit. En dat heeft geleid tot het uh, noactief stellen van de betrokkenen. En waar gingen die gegevens over? Nou, dat zijn uh, waarschijnlijk allerlei soorten onderzoeken waar Jan uh, mee heeft uh, gewerkt. Uh, maar wat ik heb gedaan is een uh, commissie ingesteld onder leiding van professor Leveld. Dat is de voormalig president van de KNW. En die gaat precies uitzoeken in welke publicaties en in welke onderzoeken die data wel zitten en waar ze niet in zitten. Want ik wil daar het onderste steen boven hebben. Maar u, u weet het dus nog niet helemaal zeker? Ik weet wel zeker dat het zo is. Dat, dat is vastgelegd. Zelfs in overleg met de betrokkenen. Die, uh, dus daar heb ik da sinds gisteren de, de absolute zekerheid over. Die heeft dat toegegeven? Ja, zeker. Want, want ja. Wat voor, uh, om het even concreet te maken. Wat staat er in zijn onderzoeken over personen bijvoorbeeld. Hè, sociale psychologie zal, zal met mensen te maken hebben wat niet waar is. Of wat verzonnen is. Nou, er zijn allerlei onderzoeken die de, heer, die de heer Stapel heeft gedaan. Want hij is een heel actief uh, onderzoeker met een, met een grote reputatie. Het gaat over allerlei typen onderzoek, menselijk gedrag uh, op allerlei terreinen. En ja, daar moet je natuurlijk op kunnen vertrouwen... dat. Uh, de gegevens waar hij zich op baseert, dat die ook echt verzameld zijn. En niet, uh... Dat hij dat echt heeft waargenomen hoe bepaalde ja. mensen zich gedragen. Daar gaat het eigenlijk om. Dat, moet je, dat, moet je natuurlijk, <kuggen> dat is de kern van, van de wetenschap, dat je dat objectief vaststelt. En daar moet je ook helemaal op kunnen vertrouwen. En dat, dat is hier niet zo. Dus ja, dat is uh, voor ons reden geweest om de betrokkenen op uh, normatief te stellen. En hoe bent u daarachter gekomen? Ik weet het zelf sinds een dag of tien geleden, een zaterdag... En ik kan u zeggen dat een aantal mensen uit de eigen onderzoeksgroep van de betrokkenen het bij mij hebben aangekaart. Uh, en daar ben ik ook blij mee om dat te kunnen zeggen. Het is natuurlijk een heel vervelende situatie. Maar ik ben wel erg blij dat het vanuit onze eigen, onze eigen onderzoeksgroep bij mij terecht is gekomen. En toen heb ik het onderzoek zelf voortgezet. Ja, want is er nog een ander controlemechanisme? Als die mensen nou hun mond hadden gehouden, dan was u er helemaal niet achter gekomen. Ik begrijp wat u zegt. Nee, er moeten natuurlijk normaal zijn er allerlei controlemechanismen. Hè, dat je collega's onderling elkaar bekijken en zo. Uh, maar. Ja, dit is eigenlijk iets waar je op moet kunnen vertrouwen. Dit is eigenlijk een zo basaal iets dat je zegt, als je daar niet mee kunt, of, of kunt vertrouwen... dat iemand zegt, ik heb die gegevens verzameld, dat ze kloppen. Ja, dan valt eigenlijk het hele fundament onder de wetenschap weg. En daarom is dit ook zo ernstig en daarom moet je daar dus zo optreden als we gedaan hebben. Philip Eilander, rector magnificus vanuit Tilburg. Dank u wel voor uw graag, toelichting. Graag gedaan. Goedemiddag. De Haagse Prinsjesdag-embargo-klucht duurt voort. Dit jaar wordt een miljoenennota op de vrijdag... voor de bekende derde dinsdag van deze maand vrijgegeven. Maar nu al laat het kabinet weten, dit was eens, maar nooit meer. Volgens jaar krijgen de Kamerleden de stukken pas op Prinsjesdag zelf. Joost Vullings in Den Haag. De regeling van dit jaar is nog niet geëvalueerd en nu al teruggedraaid. Wat is er aan de hand? Ja, er was een deal tussen Kamervoorzitter Gerder Verbeet... Eh, en premier eh, Rutte dat ja, dit jaar inderdaad alle informatie op vrijdag naar de Kamer gaat. Ook gelijk openbaar, kan iedereen ze goed voorbereiden op Prinsjesdag en op het debat erna. En zo'n embargo is toch ook niet meer van deze tijd. En dat zou ook een einde maken aan die scharreltochten van journalisten... door de wandelgangen op zoek naar een miljoen, nota. Maar ja, het kabinet wilde dan wel de toezegging van Verbeet... dat die fractievoorzitters zich terughoudend zouden opstellen ergo gewoon niet reageren op die vrijdag. Maar ja, dat is niet gelukt. De fractievoorzitters... willen zich daar niet aan houden. En dan zegt het kabinet, ja, dan, dat was een onderdeel van het deal. Dan vallen we volgend jaar terug op het oude regime. Alles pas in de middag op Prinsjesdag openbaar maken. Het is natuurlijk ook heel naïef om te verwachten... dat politici hun mond zouden houden. Ik snap ook niet waarom Rutte en Verbeet dat ooit gedacht hebben... dat het zou lukken. Maar goed, de uitkomst dat dit gaat gebeuren... dit jaar, vrijdag alles bekend maken... is het gevolg van een motie van Ineke van Gent van GroenLinks... En zij vindt deze reactie van het kabinet erg kinderachtig. Nou ja, kijk, mijn motie is ook mede ontstaan omdat het kabinet... Uh, uh tot nu toe, jaar in, jaar uit... Uh, het goede nieuws uh, in plukjes uh, naar buiten brengt. Wat, zeg, uh, wat zegt u nu? Uh, voor Prinsesdagen Dat weet u net zo goed als ik uh, dat dat uh, gebeurt. En het uh, slechte nieuws daar dan wat tussendoor uh, vrommelen... Denk ik, dat zeg ik. Laten we daar volwassen mee omgaan. Iedereen weet ook uh, dat uh, ook de ministers en de staatssecretaris... en de premier niet uh, zwijgen... en via omwegen berichten naar buiten uh, brengen. Dat zij tot... Lekken die mensen ook? Ja, die lekken ook. Dat kan ik u wel uh, verzekeren. Mijn hemel. Mijn hemel, waar wat zijn we mee bezig hè, hier? Dus toen dacht ik in alle nuchterheid: uh, uh, laten we nou ophouden met die kinderachtige spelletjes. We zijn volwassen mensen, de stukken zijn voor iedereen beschikbaar. Nou, en mijn motie was niet zo geformuleerd dat dat maar voor één jaar het geval uh, was. Dus, uh, nou, ik hou de vinger aan de pols. Het is wel een klucht, hè? Ja, er worden nu weer wat, wat, wat uh, rare bewegingen gemaakt uh, over en weer. Dan denk ik, ach, mensen, doe het toch niet zo kinderachtig. De stukken zijn openbaar. Uh, politici zijn ervoor om daar commentaar uh, op uh, te geven. Maatschappelijke organisaties, journalisten. Uh, dat, de dat de fractievoorzitters niet met elkaar in debat uh, gaan, dat snap ik. Dat doen we na Prinsjesdag. Maar je mag toch wel uh, commentaar uh, leveren. Dan denk ik, kom op mensen, hè, wees nou een beetje verstandig. De officiële opstelling van GroenLinks, vindt iedereen dat dat kinderachtig is? Nee, bij CDA vinden ze dit weer een jijbak van GroenLinks, dan zeggen ze... ja, als je als Kamer vraagt, we willen de stukken op vrijdag hebben... om ons goed voor te bereiden. En vervolgens zeg je, nou, binnen een kwartier ga ik reageren. Ja, dat is erg uh, ongeloofwaardig. En bij het kabinet is de irritatie ook heel erg groot. Want die ministers hadden uh, zelf ook toegezegd terughoudend te zijn. Die houden zich aan hun deel van de afspraak. En die zien natuurlijk op die vrijdag de oppositie helemaal losgaan. Gehakt maken van het beleid. En zij kunnen en mogen zich niet verdedigen. Uh, daarover zijn ze heel erg boos. Dus volgend jaar gaat de Kamer... Op op strafexpeditie, dan pas de stukken op dinsdag naar de Kamer. Jos Vullings, dankjewel vanuit de nacht. Het NOS Radio 1 journaal Overzicht. Digitale Ring scant alle auto's, dat meldt het parool op de voorpagina. De Amsterdamse politie scant zometeen alle voertuigen die de stad binnenkomen. Dat gebeurt met de camera's die eigenlijk bedoeld zijn... om te controleren of er vervuilende vrachtauto's de stad inrijden. Ook is het plan dezelfde beelden te gebruiken bij de aanpak van taxichauffeurs... als ze overlast bezorgen en bij criminelen. 53 camera's hangen sinds 2008 rond de stad op alle toegangswegen. Van elke auto die de stad inrijdt wordt het kenteken gescand en wordt een foto gemaakt. De politie mag de beelden vanaf eind dit jaar ook gebruiken voor opsporingsdoeleinden. Burgemeester van der Laan denkt dat dat juridisch mag. En hoofdcommissaris Welte is een groot voorstander van deze zogenoemde digitale slotgracht. Veel besproken onderwerp op Twitter is het stoppen van de tv programma van Peter R. de Vries gaf hij zelf via een tweet aan... te willen stoppen om zichzelf meer lucht te willen geven. De reacties variëren van hoog tijd dat hij stopt... tot onze eigen Nederlandse superheld. Wat nu? Alle schurken gewoon voortaan hun eigen gang laten gaan. Ooit verbeterde de comedy-serie The Cosby Show in Amerika... de relatie tussen zwart en blank. Is Amerika nu klaar voor een moslim Cosby Show? Vraagt de BBC zich af. In Canada bestaat al iets dergelijks. A little mosque on the prairie kleine moskee op de prairie gemaakt in Toronto. Harde grappen over moslimterroristen, over burkas, of over hoe een moslimvrouw luistert naar een imam en haar reactie toefluistert naar haar vader. As Muslims we must realize the enemy is not only out there. The enemy is much closer than you think. The enemy is in your kitchen. Maybe while well the enemy's in there he could do the dishes. De vijand is dichterbij dan we denken, misschien zit hij wel in de keuken. Waarop de vrouw zegt, als de vijand in de keuken zit, kan hij meteen de afwas doen. De aangifte tegen de vader van prinses Maxima... is het belangrijkste nieuws in NRC Handelsblad. Dat kon u hier ook al horen. De 83-jarige Sorgieta was minister tijdens de staatssecretaris... tijdens de Fidela-dictatuur in Argentinië. Onder dat regime zijn 20.000 tot 30.000 mensen gedood. Degenen die aangifte deden wonen in Nederland. Eén van hen zegt in NRC Handelsblad... ik kan het simpelweg niet verkroppen dat mijn land... Jorge Sorgieta keer op keer hartelijk ontvangt. Er zijn heel veel dochters, zoals ik, die hun vaders moeten missen. Het is onacceptabel dat deze man vrij... Rondloopt. Sorakieta moet ter verantwoording worden geroepen. En dan is de husky Mishka wereldnieuws. Dat meldt de website van de Telegraaf. Het filmpje met deze pratende hond is al ruim 55 miljoen keer bekeken. Ik love love you. I love you. I love you. I love you. Uh, dit doet me helemaal denken aan wat mijn kinderen af en toe aan het doen zijn op de computer. Die zitten ook alleen maar op YouTube dit soort filmpjes te bekijken en met elkaar over te hebben. En als ze dan mij vragen, papa ik wil je wat laten zien, ben ik niet geïnteresseerd. Vast straks aan de ETA. En dan krijg je het hier alsnog bij het Radio 1 Journaal. Dus kie, Miska. Zometeen na, na zes uur moet ik zeggen de hoogste baas van het Openbaar Ministerie over Peter R. de Vries. Die dus gaat stoppen aan het eind van dit seizoen. Tot zo.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 Onbeschrijfelijk wat terroristische daden kunnen veroorzaken. Radio 1 blikt terug en kijkt vooruit. De United States will hunt down and punish. Tien jaar na 11 september 2001. Op Radio 1, het nieuws van kanten.